Hier blijven, Walter, Walter, ik, ik bel de 112. Wakker blijven, Walter, wakker blijven. Bon, hm. voor we naar huis gaan heb ik nog iets te zeggen. En ik wil geen reactie op wat ik zeg, hè. Geen antwoorden, geen vragen, niks. Nee. Ja. Oh. ja. Oké. Okay. Hebben ja, jullie mij goed verstaan? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Alright. Onze directeur heeft een probleem. Hoi. Je spreekt daar met niemand over, verstaan? Niet met collega's, niet met de buitenwereld, niet met uw vrouw of uw lief. Your lips are sealed. Inspecteur Dams? Oké, okay, kom. komen. Ja, in orde, meneer Keizers, ik kom. Wat is er? Dr. De Blazer is doodgeschoten. Oh? De Blazer? Van de Beekse Steenweg? Ja, oh. dat is mijn huisarts. Ja, de mijnen ook. Ja, ja. en een bv ook ondertussen. Hè. Ja. Die presenteert ook dat gezondheidsprogramma. Alleen ons martje kijkt ja, er altijd ja, ja, naar. Ja, het is al goed, is het wel is al goed. Te uh, Ga ter plaatse. Ik kom straks keizers als wil mij zien. En uh, vraag aan de ze dus mee komen oppikken. Oké. Okay. Ja, chef. Hoe zit het hier? Kogel in de borst. Er lag uh, een pistool van Klein Kaliber naast de rechterhand op de vloer. Ja, mevrouw de Blazer, die denkt dat het zijn eigen pistool is. Kan het zelfmoord zijn? Nou, ja, op het eerste gezicht niet. En de mensen van het labo zien niet direct kruidsporen op zijn hand of op zijn kleren. Maar ja, ze moeten dat wel nog verder ja. onderzoeken. Mij lijkt het veel aannemelijker dat hij een inbreker betrapt heeft... ...en dat die hem tijdens een gevecht zijn pistool heeft afgepakt. Hoe komt u daarbij? Er liggen drie mappen open op het bureau. Dat is toch net alsof ze doorzocht zijn? Is uh, Veronique bij het lijk? Uh, dokter Maas is al weg. Ja. Parket van Brussel had haar nodig. Dubbele moord. Ja. Jongens, jongens, jongens. Dat is een ramp voor mevrouw de Blazer, hè? Uh -huh. En voor hun geadopteerde zoon. Mevrouw de Blazer, die is toch ook dokter, hè, hier, ja. hier in het ziekenhuis? Ja, ik weet het. Ja. Dokter Olga van Kinderhuizen. Ze is anesthesist hier in Holland. Uh, uh -huh. Waar is ze trouwens? Wel, nou, hiernaast in haar bureau. ...wie is in staat om te praten. No, dat is geen probleem en dat is blijkbaar een harde. Die toont geen enkele emotie. Ja, Rudy, die is daarop getraind om in crisissituaties haar koel cool te bewaren. Hè? Ja, ik wil lekker ik hè? Ja, kom, Rudy, <laughs> alsjeblieft. Blijf een beetje bij de zaak. Het is er geen zotte te spellen. Kom. Dokter van Ginderhuizen, Mijn deelneming. Ah, meneer Van Deun. Dank u. Gaat u zitten? Dokter, wat is er precies gebeurd, volgens u? Wel, uh, ik ben wakker geworden door het schot. Ik ben opgestaan en ben onmiddellijk naar beneden gelopen. In de praktijk van Walter Brande nog licht. Ik ging naar binnen. Hij lag op de vloer. En toen was hij nog niet overleden. Ik heb de hulpdiensten gebeld en heb hem zelf proberen te reanimeren. Zonder resultaat, zoals u weet. Hij kreeg één kogel in het hart. De wetstokter zal dat bevestigen. Had uw man vijanden? Dat kan ik mij moeilijk voorstellen. U weet hoezeer hij gewaardeerd werd als huisarts. Hij heeft hier al 15 jaar een schitterende reputatie. Uw man is pas 15 jaar geleden begonnen. Juist, ja. Dan was hij al, wacht, 34. Inderdaad, hij is pas later beginnen te studeren. Dokter, op het bureau van uw man lagen drie geopende mappen... En u vermoedt dat een mogelijke inbreker die doorbladerd heeft, hè? Hm? Waar was die naar op zoek, denkt u? Geen idee, maar u bent er om dat uit te zoeken, nee? Ja, dat is de bedoeling, dokter. Wie heeft de sleutel van dit huis? Ikzelf, en Walter natuurlijk, de huishoudster en onze adoptiezoon, Marco. Maar goed, ja, elke professionele inbreker kan die zo naar binnen. Uh, duurt dit nog lang? Ik wil Marco absoluut waarschuwen. Hij is op kot in Gent. Ah ja, uh, nog één vraagje, dokter. Buiten op de stoep staat een vuilniscontainer met restfractie. Ja? Ik zou die opnieuw naar binnen willen laten brengen. Oh god, dat is vervelend. Oh, fijn. U moet werk doen. Maar veel gaat u niet vinden, hoor. Restfractie, ja. Al het overige sorteren wij netjes. Oh, ik voel me niet lekker hè, bij die dokter Olga. Daar is iets mee. Ik weet niet waar, maar... Ja. Waarom? Waarom? Omdat ze geen vijf zakken vol bellen Dr. Maas is op. Ja, oké. Okay. Dr. Maas? Ah, dag Veronique. Ah, Romain. Zeg eens wat heb je voor Veronique? Wel, uh, op dit ogenblik volgende. Walter de Blazer werd van op zeer korte afstand neergeschoten met een lichtkaliber. De kogel doorboorde zijn hart, te oordelen naar de positie van de schotwonden. En hij is overleden omstreeks 1 uh, uur s'nachts. En, en er is een pikant detail van de sporen van pepperspray op zijn gezicht. Ja, ik heb dat die een dan ik. Ja? We zijn allemaal mee, hoor. Ja, ik ben ja, zo blij vindt, dat jullie allemaal mee, die mee zijn. Die is heel super rationeel haar verhaal doen. Dat mens steekt met dik tegen, hè. Hey, je, hey, hé, hey, snapneus, ik heb dat gehoord, hè. Ga mij persoonlijk worden? <laughs> nee, nee. <laughs> nee, nee, nee, dokter Maas, ik, ik bedoelde nu niet, maar dokter Van Ginderhuizen. Ja, Olga. Ah, dokter Van Ginderen, ja die ken ik. Ja, ik heb daar een tijdje mee gestudeerd. Ja, uh, ik zal eerlijk zijn, hè, ik moet die ook niet. Huh? Nee, nee, nee, dat was toen al een stoef komt. Dat was daar bijna bijnaam ook komt. <laughs> maar enfin, dat blijft onder ons hè. Ja. Oké. Oké, dag zondag, dag jongens. Ja. Dag, veel wel, dag. Deze keer weet ik echt niet hoe we verder moeten, de mannetjes. Raad is wat ik in die vuilbak gevonden heb, hè? Die waar, zogezegd, enkel de restfractie ingaat. Tarara, hè. Hier, hè. Hier. Een factuur voor de webcam, nog geen twee weken geleden gekocht. Kijk, volgens mij zou het zo kunnen gegaan zijn... De inbreker die zoekt iets... ...hij wordt gefilmd door de webcam die op de computer van Dr. De Blazer staat... ...maar dat weet hij niet... ...en pas als hij wegvlucht... ...merkt hij de webcam op en veiligheidshalve pakt hij hem mee. Goed, Rudy, amai, is bent in vorm. Hoezo? Wel ja, Romei, je weet toch... ...dat de beelden van sommige webcams kunnen opgeslagen worden op de harde schijf. Tuurlijk weet ik dat. Nou, wel, stel dat je webcam inderdaad op de computer van Walter De Blazer stond... Dan hebben we beelden van een inbreker als we de harde schijf doorzoeken, hè? Uh -huh. En als we eens een grondige huiszoeking doen, dan vinden we op een deur wel waar de inbreker naar op zoek was. Dat is toch wel heel veel, hè, Roma? Dat is waar. Maar ik stap hiermee niet naar een onderzoeksrechter, hè? Oh. Waarom niet? Waarom niet? Omdat dat allemaal pure speculatie is? Er is geen enkele grond om het huis binnenste buiten te keren. Nota bene het huis van het slachtoffer. Vraag dan gewoon of we de computer van de blazer mogen onderzoeken. Zeg manneke, zeg ik hier te doen Mijn ben de kleuters of wat? De afgelopen acht jaar heeft Walter de blazer zijn patiëntendossiers bijgehouden op computer. Dus 90% van wat er op die harde schijf staat valt onder het beroepsgeheim, hè? We zullen strafbaar argumenten moeten vinden. Maar. Kunnen we toch niet proberen, Rudy? Om het... Niet! Moet het nu verder? Stel maar iets voor. Ja, ehm... Uh... Ah wel, ik zou dokter Olga willen vragen of zij inderdaad een webcam gekocht hebben. En waar dat hier stond. En vanavond nog, hè. Want je staat tien uur per dag in de operatiekamer. Dat mag toch? Akkoord, Ja. Geen reactie. Wacht, nog eens. Ja. Wat is er Er is nog thans iemand thuis. Hè? De garage staat open en er staan twee wagens in. Dan gaan we langs de garage binnen. Kom. Ja. Oeh, la la la la la. Hm. Zie je hier Dat is een nieuwe Jaguar type E. Super een pak. Hè? Maximo koppel van 600 meter. Ja, shu, Doe het een beetje stil, hè. Maximum koppel, kom. Dat is licht. Ja, dat was haar een bureau. Dr. Van oh, oh, U laat me schrikken. Dokter, u bent documenten aan het vernietigen met een papierversnipperaar? Bo ja, wat persoonlijke documenten, dat is alles. Heeft dat iets te maken met de moord op uw man? Natuurlijk niet, wat insinueert u? Niks, dokter, wij insinueren niks. We hebben gewoon een vraag voor u. Heeft uw man onlangs een webcam gekocht, of u zelf misschien? Ja, Walter heeft er een gekocht, ja. En op welke computer was die webcam oh, aangesloten? Op zijn computer. Hm? Ja, niet om te skypen of zo, gewoon als bescheiden bewakingsmiddel. Er is twee keer geld uit zijn portefeuille gestolen tijdens een consult. Oké, okay. uh, dank u dokter. Hm. Ah ja, we hebben een factuuriker voor die webcam teruggevonden tussen de restfractie. Uh, goedenavond nog? Ik weet het niet, maar volgens mij laat dokter Olga het achterste van haar tong niet zien. Het feit dat ze het niet plezant vond dat we een vuilnisbak zullen doorzoeken. Ja, en, en dat ze onmiddellijk na de moord op haar man al papieren aan het vernietigen was. We oh. kunnen toch niet iets proberen bij een onderzoeksrechter, Romijn. Ja. Als we geen huiszoeking krijgen, zullen we nooit opschieten ze. Ik heb hem al gebeld. Wie, de onderzoeksrechter? Ja. Fantastisch, hè? We mogen een beperkte huiszoeking doen. Wat oh, voor domme Ja, Ja, ik kan er ook niet aan doen, hè. We mogen de praktijk van Walter de Blazer doorzoeken en het kantoor van Olga. Maar van die medische dossiers moeten we voorlopig afblijven. En van de computer. Die vallen onder het beroepsschip. Ja, ja, maar zo ja, kunnen toch niet. En dat moet opgeheven worden, Dams. En dat kan nog een tijdje duren. Oké. Okay. Beter zal dat dan niks, zeker? Oh, ik zal niet weten waarmee eerst te beginnen. Met die brandkast hier. Dat lijkt me evident, hè? Ja, met ziekenhuis? Ja, de koning van. Dan zouden we de cijfercombinatie moeten kennen. Dan moeten we dokter Olga opbellen, hè. Ja, ze wil de combinatie niet geven, hè, dokter Olga. Nou, nee. Sam, rij naar het ziekenhuis. En zeg aan dokter Van Ginderhuizen dat ze de combinatie moet geven... of ik zet haar twaalf uur vast en ik laat die brandkast openboren, hè. Oké. Okay. Nu ben ik eens benieuwd. Ja. Een stapeltje papieren, dat is niet vet, hè? Oh, het zijn diploma's. Van haar... Ja, een dokter in de geneeskunde, anesthesist. Mm -hmm. En Walter de... de... Zeg er maar. maar... Hij had ook een diploma van chirurg. Ja. Dat is zien. Mm -hmm. Hij is op zijn achttiende aan de geneeskunde begonnen... en op zijn vijfentwintigste aan zijn opleiding tot chirurg... Normaal moet hij toch ook als chirurg gewerkt ja, hebben? Dat klopt hier allemaal niet, hè. Sam, zoek dat dus uit. En uh, zo rap mogelijk als het kan. Wel, wel, wel, wel, well, well. Dokter Van Ginderhuizen is niet zuiver op de gaten. Eerst reageert ze raar als ik de container met de restfractie wil doorzoeken. Dan vernietigt ze een hoop documenten met de papierversnipperaar. En ze vertelt ons dat haar man op latere leeftijd met huisartsgeneeskunde is gestart. Omdat hij pas later beginnen te studeren is. Ja, en Dat is een pertinente leugen. Mm -hmm. Ik ga haar daar straks mee confronteren. toch, wat blijft de koning nu? Ja, maar... Ik weet meer, hè. Moet dat allemaal zo lang duren? Ja, sorry, maar... Uh, de Orde van Geneesheren die wilde geen vertrouwelijke informatie lossen. Shit, Maar... De faculteitgeneeskunde wel. Tenminste, de, de studentenvereniging... ...die houdt een register bij van alle alumni... ...en waar had die terecht gekomen zijn. Ja, kom maar. Zijn. Maak het kort, hè. De koning, domme Wel, Walter de Blazer is in 1992... ...als orthopedisch chirurg begonnen... ...in het ziekenhuis van Dist. Tja, tja. Ja. En in 1994... ...heeft hij zich hier in Halle gevestigd als huisarts. Ja. Ter klopt iets niet, hè. Dams, de koning, ga naar dat ziekenhuis in Dist. En probeer zoveel mogelijk aan de wei te komen... Maar verwijtig eerst onze collega's, Ginderen. Mm -hmm. Ik krijg opeens behoefte aan een diepgaand gesprek met dokter Olga van Ginderhuizen. Van Beun? Romain? We hebben iets gevonden in DIST. Ja, alleen dat wil zeggen, de huidige directeur herinnerde zich niks meer van Walter de Blazer. En hij heeft ons het adres gegeven van de vroegere directeur. En... Ja, jullie kunnen het een beetje bondiger maken. Ja, in kort. De Blazer heeft daar in 1992 als jonge chirurg een man aan de kruisbanden geopereerd. Allee, tenminste, hij heeft die operatie afgewerkt als eenvaller voor een zekere dokter van de Neuvel. Want die heeft in het begin van de operatie een beroerte gekregen. Die is gewoon in elkaar gezakt. Het is niet waar. Ja, maar het is valikant afgelopen. Hè. Uh, die patiënt heeft een infectie gekregen aan de operatiewonde. En uiteindelijk hebben ze zijn been moeten amputeren tot boven de knie. Solongina. dat is toch hier, hè? Nou, normaal wel, uh, Koning Albertstraat 74, dit, mm -hmm. dat is hier, hè? Ja. Mevrouw, meneer, inspecteur de koning van de federale gerechtelijke politie Halle. en is mijn collega inspecteur Dans. Goedemiddag... Politie? Voor wat is het? Uh, wij zouden graag meneer John Verachter spreken. Die woont ook hier. Dat is mijn vader, ja. Hij woont in het appartement hierboven. Is er een probleem? Uh, ja, uh, wij zullen dat graag op een iets kalmere plek met hem bespreken, mevrouw. Nou, kom maar mee. Meneer Vrachtert, uh, u werd in een tijd geopereerd door dokter Walter de Blazers, maar uh, ja, dat was geen succes. Moet ik u nu nog altijd over spreken, mevrouw? Dat was een heel tristige tijd voor mij. Opeens was ik invalide, ik was mijn werk kwijt, ik zat de hele dag op mijn stoel, ik deed niks, ik zei niks. Ik... Luister, mijn vader is in een zwart gat gevallen nadat hij zijn been kwijt was. Ik heb hem daar moeten uithalen. En pas op, ik was zeventien toen. Ik leerde nog voor kapster. Jaren heeft het mij gekost. Mijn schoonste jaren. Laat dat, laat dat meisje. Ik wil het niet meer horen. Ik wil het niet meer weten. Vraag die, vraag die mensen voor weg Ik het hem gehoord, hè. Je doet hem pijn. Meneer Verachtert, wij onderzoeken de moord op dokter Walter de Blazer. Misschien kunt u ons helpen. Wat? Is hij dood? Oh, dat is goed, dus. mevrouw, als wij ons tot uw vader richten, laat u hem antwoorden, oké? Okay? Oh. Meneer Verachtert, wat was uw reactie nadat uw benen... Ik liet me niet doen, ik heb klachten gediend en schadevergoeding geist. Mm -hmm. Maar was er wel degelijk een oorzakelijk verband tussen de operatie en de infectie? Want dat is wel nodig. Hè? Ik moet u toch geen tekening eens maken? Hè? Ik werd geopereerd en twee dagen later is mijn knie dubbel zo dik. Ze hebben dat oorzakelijk verband van tafel ja, Nee, laat mij eens uitspreken. Die mensen verdienen het om vermoord te worden. Die dokters, de directie van het ziekenhuis, die van de verzekering, de rechters. Ze hebben van mijn vader hè, een wrak gemaakt. Nee, maar Ze hebben zijn leven ja. verwoest. En dat van mij ook. Ik was opeens met een held kwijt. En in de plaats daarvan zat er een kasplantje op de stoel. Op papa. Kom, ik denk er niet meer aan. Ja, maar... En hij is er weer bovenop gekomen, hè, dankzij mij. Hij heeft het huis hier zelf verbouwd en er een kapsalon van gemaakt. En meneer Verachtert, heeft u iets te maken met de dood van dokter De Blazer? Zie hoe durft je dat te vragen? Mevrouw, wij moeten die vraag stellen. Dat is onze job. Meneer Verachtert? Nee. Waarom zou ik? Dat is allemaal al zo lang geleden, en waar was u maandagavond tussen tien uur s'avonds en één uur s'nachts? Hier. Gina hield op feestje voor de verjaardag van een van de kapsters. Ze kunnen dat alle drie getuigen, hè? En Gina ook. En haar man ook. Ja, en u was vanzelfsprekend ook, hier, mevrouw. Na, natuurlijk was ik hier. Wat een stomme vraag, zeg. Mevrouw, u hebt mij serieus belogen, hè? Dat blijkt uit de verklaring van de heer Van Heuverswijn... in de jaren negentig directeur van het ziekenhuis in Diest. En dus uw baas. En ook de baas van uw man... Dokter de Blazer, uw man heeft van 92 tot medio 94 als chirurg gewerkt in dienst. Waarom vertelt u mij dan dat hij pas op latere leeftijd is beginnen studeren? Omdat ik vind dat niemand met ons privéleven zaken heeft. Is er op die bewuste dag in 1992 iets speciaals gebeurd in de operatiekamer? Iets wat het daglicht niet mag zien? Nee. Weet u meer over de moord op uw man? Of hebt u hem zelf vermoord? Oh, nee, ik heb mijn man niet vermoord. ...en daarom zag ik hem veel te graag. Oh, oh, Walter, Walter, Walter. Dus, ze hebben alle twee een alibi. Of misschien wordt er voor een alibi gezorgd, hè. Die, die drie kapsters die bij Gina werken, haar man... ...ze zeggen exact hetzelfde. Hoe zit het met dokter Olga? Die heeft helemaal niet vermoord, denk ik. Zeg, Roman. Wanneer geeft de onderzoeksrechter eindelijk de computer van de blazer vrij? Ah, dat ging ik net zeggen. Nu, je mocht direct al die files beginnen uitblazen. Oh, wat zeg, zich alweer? Maar Sam, kunnen jij dat nu eens in een keer doen? Je, je hebt dat nog nooit gedaan. Hè? Ah, een reden te meer? Jij zat daar gewoon veel beter in dan ik. Oh, maakers. Oh, Rudy. Oh, maakers, ik heb kop uit zeg ik heb ze even nu naar dat scherm gekeken. Ja, heb je iets? Nou, kom maar eens kijken, hè. Kom. Ah. Voilà. Dus hier ziet iemand de praktijk binnenkomen. Hij draait zelf zijn gezicht naar de camera af. He? Hier. Hier vechten ze. Vanachter spuit mijn pepperspray. Hij pakt de blazer zijn pistool af. En schiet hem dood. En ik denk dat het per ongeluk is. Kom, eens even in de Ja, hallo. Goedenavond. Hoofdinspecteur uh, hoofdinspecteur van Deuningen van Halle. Met wie spreek ik? Ah ja, goed. Uh, aangenaam, Rick. Zeg... Uh, Rick, wij willen straks een, een zekere John te oppakken. Ja, even na sluitingstijd. Kunnen we van nu een beetje versterking krijgen? Ja, oké. Okay. En hou het een beetje discreet. Alleen optreden als hij het huis wil verlaten. Goed? Dank u, Rick. Dank u. Daag. Bye. geen klanten niet meer te zien. En Gina is nog alleen in het salon. Oké, okay, de mannen van die zijn op post. Kom, we gaan discreet naar de ingang. Wacht. Psst. Er komt iemand van achter dat gordijn tussen het salon en de privéruimte. Zeg, daar zij staat de klapraam. We gaan luisteren. Ja. Excuseer, het is gesloten. Zou ik u even kunnen spreken... Wie zei je? Ik ben dokter Olga van Ginderhuizen... ...de weduwe van dokter Walter de Blezer... ...die vermoord is. Daar hebben wij niks mee te maken. Luister, ik ben je niet om je het leven zuur te maken. Ik wil een regeling treffen. Bedoelt je, een regeling? Ik, ik bied u en uw vader... 2 miljoen euro... ...als schadevergoeding. Waarvoor? Nu gaan we het eindelijk weten, jongens. Ik was erbij toen Walter de operatie van uw vader overnam... Van dokter Van den Neuvel, die ziek was. Ik was anesthesist en die infectie. dat was onze schuld. Wat zegt je? Ja? ja, Walter kwam recht van de andere operatiekamer. Hij heeft de tijd niet genomen om nieuwe handschoenen en een pluie aan te trekken. en zo heeft hij quasi zeker uw vader besmet. En gij hebt dat al die jaren verzwegen. Maar ik wou Walter beschermen. Ik, ik wou niet dat zijn leven verwoest zou worden door één misstap. En mijn vader zijn leven dan? Gij zijt echt een lelijke laffe Smeer het erop. Maar ik maak je kapot, hè. Die Gina heeft een schaar vast. Naar binnen. Kom, kom, kom. Stop door mij, alles wijze. Stop door mij. Stop door mij. Kom, dames. Oh. Ik... Laat mij loskratten. Oh. Oh. Ik pak ze mee. Ik oh. okay. ga Meneer Verachtert, u staat onder arrest voor moord op dokter Walter de Blazer. Meneer Verachtert, wij hebben de beelden van de webcamera. Ik geef alles toe. Maar het was een ongeluk. Die indruk hebben wij ook, ja. Maar waarom moest u per se bij dokter de Blazer gaan inbreken? Bijna 15 jaar na de feiten. Ik zag hem al langs op tv... Daar kan hem de held uit hangen. In spelletjes zitten, geld inzamelen voor het goede doel. Maar zijn eigen wandaad bekennen? Nooit, hè? Ik ben razend geworden. Ik heb gezworen dat ik opnieuw klacht zou indienen. Maar om gelijk te krijgen, moet je bewijzen hebben. En ja, die dacht ik bij hem te vinden. Bij, bij wie anders. Hoe zei je s'nachts die woning binnengeraakt? Ik was daar al lang. Ik ben gewoon als patiënt in de wachtkamer gaan zitten. En toen dat bijna mij was, ben ik op het toilet gaan wachten. Ik heb daar gezeten tot bijna één uur. En dan ben ik naar zijn kabinet gegaan. Je moet natuurlijk ook een beetje geluk hebben. Hè? Nou, maar uw geluk bleef niet duren, want ook door de blazer betrapte u. Ja. Hoe is dat precies gegaan? Vertel eens. Dat weet je toch al. Je hebt dat filmpje gezien. Ik wil het uit uw mond horen. Ik kwam daar dus binnen. Ik scheen me rond met mijn zaklamp. Ik bekeek een paar mappen. Blijf staan. Niet bewegen. Hier blijven. Hier blijven. Ah, hier blijven. Loop maar door. Godzak. Ah. Ik geef hier. Blijven staan. Ah. Tot ik weg ben. Hey. Ah. Oh! Ah. Ik wist hier niks van, helemaal niks. Wilt u dat onder reden bevestigen? Natuurlijk. Wat ik me afvraag, dokter. Wat is er in 92 nu echt gebeurd tijdens die operatie van John Verachtert? Dokter van den Neuvel was net afgevoerd. Hij was er erg aan toe, en twee van de drie verpleegsters zijn meegegaan naar spoed. En Jacqueline de derde is Walter gaan halen, die in de operatiekamer naast onze opereerde. Hij was gelukkig net klaar, en hij kwam recht naar de operatietafel. Eens kijken, de kruisbanden, Walter, Walter. dat zou wel lukken zijn. Walter. Jacqueline, doe dat bloed is weg. Altijd. Je moet nog verse de handschoenen aantrekken aan andere kleden. Je bent niet Dat kan geen kwaad. Eens kijken. Weet je, dat uniform aan u, dat kan zo weg, denk ik. Oeps, je staat in uw blootje. Doe onnozelaar, concentreer je op uw werk. Zeg eens straks, als we hier klaar zijn, dan gaan we naar uw flatje. Doe maar wel heel goed in zijn <laughs> Wacht toch een beetje, Zot. Wat moest ik doen? Ik was gek op hem. Ik kon hem toch niet verraden. Ja, dat, dat moet moeilijk geweest zijn voor u. Maar hoe, uh, hoe zijn jullie dan in Halle terechtgekomen? Och, Walter wou weg uit de Hij wou ook niet meer werken als chirurg. Faalangst, denk ik. En hij heeft zich omgeschoold tot huisarts. en heeft zich in Halle gevestigd. En een paar maanden later was er hier een vacature voor anesthesist. Ik heb niet gehaarzeld en kort daarna zijn we getrouwd. En nu, nu is hij er niet meer. Vreel sterk. Wat een vespennest zeg. Eén ja, ding heb ik nu wel onthouden, zeg. Goed uit je doppen zien voordat je je lijf laat snijden. <laughs> Wat is het? Ik ga het iets laten bijwerken. Wat zeg. in geen honderd jaar. Ja, mij mogen ze gerust een keer openleggen. Hè. Om iets te doen aan mijn dorst. Ja, drink dan gewoon een pint hè, ah. Ja, dat ik dacht dat ging geen Ik ga daarmee beginnen. Wat zo? Ja, ik kom direct.